Clemens Peters met het NOS-journaal. De Belgische politie is in contact gekomen met de moeder van de baby. die een week geleden in een wasserette in Anderlecht werd achtergelaten. De vrouw is verhoord en vrijgelaten. Het gaat volgens de Belgische media om een 19-jarige vrouw van Spaanse afkomst. zonder vaste verblijfplaats in België. Met het kindje gaat het goed, Ze is bij een gastgezin ondergebracht. In de Zwarte Zee is een Russische tanker aangevallen. Volgens de Russen is het schip beschadigd geraakt door een Oekraïnse drone. De elf bemanningsleden zouden ongedeerd zijn. Wel zou de machinekamer beschadigd zijn geraakt. Bij een andere droneaanval raakte gisteren een Russisch oorlogsschip zwaar beschadigd. In Oostenrijk zijn grote problemen door zware regenval. Meerdere gemeenten slaan alarmen vanwege overstromingen en modderstromen. Door het meer regen verwacht en in de stad Klagenvoort dreigt een dam door te breken. Waardoor een deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen zich voor te bereiden. Ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn zeker drie mensen omgekomen onder wie ook twee Nederlanders. De autoriteiten van Zuid-Korea beslissen vandaag of het grootste scouting-evenement ter wereld daar eerder moet stoppen vanwege de warmte. Zo'n 600 deelnemers van de Jamboree werden de afgelopen dagen behandeld door hulpverleners. De internationale scoutingorganisatie wil dat het evenement eerder eindigt. Tellen Griekspoor is door naar de halve finale van het ATP-toernooi van Washington. In de kwartfinales versloeg hij de Amerikaan Wolf met 7-5, 6-4. Het was voor Griekspoor de tweede zege op één dag. Eerder versloeg hij de Fransman Monfils. Dat duel begon donderdag, maar werd onderbroken vanwege een hevige regenval. In de halve finale neemt Griekspoor het op tegen de Amerikaan Fritz. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag gaat het lange tijd regenen en dan wordt het maximaal 20 graden. Morgen opnieuw buien en dan wordt het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen zandvoort. Goedemorgen zandvoort. Goedemorgen zandvoort. Het ZFM radioprogramma dat u elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 op de hoogte brengt van alles wat er in ons mooie dorp gebeurt. Het Turn Turn hier bij ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Zo heet het programma ook. En nou, dat is ook zo bedoeld. We hebben een heel leuk programma. Helaas zonder Hans Botman. Want die is aan het golfen ergens in Nederland. En ja, dat, dat gunnen we hem van harte natuurlijk. We hebben een, een, een ja, hele leuke, leuke programma onderdelen. En die heeft Hans ook samengesteld. We gaan straks zo meteen praten met Arie. Koper eh, over de wandelingen in Zandvoort die je kan doen. Daarna eh, krijgen we Carina, want die is bij Hans Smit voor het Instituut voor eh, Natuurbescherming Educatie. En dan gaat ze eh, praten eh, met eh, Hans Smit. Dus eh, daarna hebben wij eh, eh, iets waar we heel. Eh, uh, trots op kunnen zijn, dat is uh, René Lammers dat is de zoon van Jan Lammers en uh, die is uh, Europese kampioen uh, Kartink geworden, nou dat is toch waanzinnig hè? en leuk dat ze langskomen en uh, uh, nou daar gaan we heel veel over vragen. Daarna uh, komt Edwin Gitsels hier. Die is uh, bezig met een biografie over Harry de Winter. En uh, daarna hebben we een telefoongesprek met uh, Harry Slinger van Drukwerk over het optreden van het, uh, in het Wapen van Zandvoort. Uh, en dat is vanavond geloof ik hè? Is dat vanavond? Ja, vanavond hoor ik, hoor ik je net. En Pim doet uh, de muziek. En uh, hartelijk dank. En we zitten hier uh, live uh, bij Rabbel. En uh, nou, tegenover mij. Zoals gezegd uh, zit Arie Koper en Arie, uh, goedemorgen. Een bijzonder goedemorgen. Hoe is het leven? Nou ja, goed, gezellig. Gezellig, ja. Ik dat ik hier weer mag, mag zijn en ja, maar wat, jij, wat vertellen. Jij bent een van de weinigen die heel veel van Zandvoort weet. Of niet een van de weinigen, maar je bent er wel een van die heel veel van Zandvoort weet. Maar ik ben er ook elke dag mee bezig natuurlijk in. Ja, en Als vrijwilliger van het Zandvoorts Museum en als zit van het Grootse Bad Zandvoort. Ja, zit het goed in DNA. Ja, en wat, wat, wat, wat doe je dan zo'n hele dag? Uh, nou ja, voorbereidingen voor, voor de klink. Dat is ook een continu proces. Mm -hmm. En dat komt niet in tien minuten tijd, komt dat gereed, laten we wel wezen. En de klink is het blad wat voor Zandvoorters... Uh... Eigenlijk verplichte literatuur moet ja, zijn. Ja, dat ja, ja, ja, ja. ja, ben ik met een je eens. Ja, ja, ja, je weet zelf ook liggen aan het ja. Dat is ook een heel leuk werk. En, en, uh, ja, in het Zandvoorts Museum geef je wel eens een ontleidingen. En ook buiten het museum. Mm -hmm. Ten behoeve van het Zandvoort Museum, Er is ook een boekje van geschreven, heb ik toen gemaakt. En aan de hand van het boekje zou je dus zelf de rondleiding kunnen lopen. Maar ook uh, een hoop mensen kiezen ervoor om onder leiding van een gids... Nemen. Dat ben jij dus? Uh, nou, Freek uh, Veldwiesje is ook de gids. Maar ik doe het ook. En uh, ja, dan leid je de mensen langs uh, plekken in Zandvoort. Van waarvan ze denken dat ze het kennen. Maar dan vertel je een verhaaltje bij hen. En dan denken ze... oh. Situatie. Was dat het? Ja, dat ja. is het. Ja, joh. Dus eigenlijk voor Zandvoorters zelf is het ook heel erg leuk. Absoluut. Ja, ja. En, en, en, ik, ik heb vaak meegemaakt dus dat Zandvoorters uh, dat ik ze op iets attendeerden in deze zin... Nou. Dat wist ik helemaal niet en ik woon hier al 20, 30 jaar. Ja, ja, ja. Hey, en uh, zijn er veel Duitsers die uh, ook deze, deze tour doen? Er zijn uh, regelmatig Duitsers die het willen doen en uh, het boekje wat, uh, wat ik toen geschreven heb, een wandeling door de historische kern, is uh, zelfs in het Duits vertaald en, uh, en gedrukt. Dus okay. als ze zelf dat zouden willen lopen, dan kunnen ze dat, zonder gids dat kunnen ze dat ook doen. En hoe zou je aan zo'n boekje komen? Die kunnen ze kopen bij het Zandvoortsmuseum. Kijk, dat is duidelijk. De, de, de Nederlandse versie, ik wil zeggen de Zandvoortse versie, moet niet gek worden. Uh, kost 4,5 euro. En mm -hmm. de Duitse versie, omdat het vertaald is, is wat duurder, die 6,5 euro. Ja, ja, ja. Maar ja, als je gaat wandelen met de gids betaal je 7,5 euro. Dus dan ben je al een euro goedkoper. Dus dan ben je feitelijk al een <laughs> stuk goedkoper uit. Maar het is minder gezellig. Ja, uiteraard. Hey. Hey, niet alles wat ik vertel. Ik vertel ook dingen uit mijn eigen jeugd. Mm -hmm. En dit staat niet in het boekje. Waar ben jij opgegroeid? Op Zandvoort. Op Zandvoort, ja. En... Niet in? Op. op ja, <laughs> dat weet ik, ja. En waar, waar, waar, waar, waar ben jij ter wereld gekomen? In de Stationstraat. Oké. Okay. Ook ja. op Zandvoort, dus. Ook op Zandvoort, ja. dus, ja. In de oude bloedbuurt. Ja. Noemen ze dat bloedbuurt? Ja, bloedenspekbuurt. Omdat? Uh, de, de, de, de varkens die liepen toen ter tijd, nou niet meer in mijn jeugd natuurlijk, vroeger in, toen het is ontstaan, liepen ze daar gewoon op straat. En ze werden daar ook geslacht. Ja, ja, ja. vloeide wel wat bloed natuurlijk uit zijn badkuip. Want dan ging gewoon de badkuip in een mes. Ja, en, ja, ja, ja. Vandaar zijn... waarschijnlijk. De bloedbuurt. De bloedbuurt, ja. Ja, ja mooi hoor. Dat, ja, dat zijn natuurlijk de mooie verhalen. Er zijn altijd details, zoals ja. die dat heet. Ja. Ja. ja, er is een hoop veranderd he, in de afgelopen uh, 40 jaar in Zandvoort. Ja, wel meer dan 40 jaar. Ja. Het is vooral het oude centrum. Dat is er niet beter op geworden. Laten we wel wezen. De kleinschaligheid is verdwenen. Ja. Als ik naar het gasthuisplein kijk. en ik zie de nieuwe. of de nieuwe. de, de aanbouw van het raadhuis. dan denk ik. jongen, jongen, jongen. Daar ben ik pas zitten slapen. Ja. ja, niet alleen dat natuurlijk. Nee, dit ding van. Uh, dat, dat, dat gokpaleis. Het is op zich een mooi gebouw. Maar, het, maar niet daar? Niet daar. Niet nee. in het, het gezelligste plein van Nee, Zelf. ik ben het uh, geheel met je eens. Kijk, en uh, en uh, um, uh, wat betreft. de, de, de Huisjes in Zandvoort, die uh, uh, zeg maar gemeentemonumenten zijn. Ja. Zijn dat te veel? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet precies hoe groot de lijst is. Ik ben zijn er zijn de... een paar huisjes. Neem bijvoorbeeld in de, in de poststraat staat zo'n leuk klein huisje. Ja, ja. Dat is die is net wel... verkocht een paar jaar geleden. Dat weet ik niet, maar uh, het is uit, ik meen, 1880, 1890 en die buurt. Ja. Dat is een heel klein huisje, maar als ik de mensen dat laat zien... is denk ik, verrek, is dat hier? Het ja. geel huis wat daarnaast is, is ook ontzettend leuk. Ja. Maar ja, ga eens naar het Kerkplein. Ja, ja eens. Frituur dan weer. Dat was eigenlijk de slachterij van Slager Hek. Ja, ja, ja, ja. Daar heb ik leuke foto's van. Ik laat de mensen ook altijd foto's zien van Zandvoort als ik, als ik rondleid. Maar ik ga naar Gassersplein. Het wapen van Zandvoort komt al voor in het Haarsdagblad van 1832. Tss. Dat is de oudste kroeg van Zandvoort natuurlijk. Dat is de oudste kroeg van Zandvoort. Ja, ja. Dat denk ik, ja. En ik woon uh, tegenover uh, uh, Slagerij de Halte. Ja. Uh, Waar vroeger het oude postkantoor stond. Ja. Uh, maar daar tegenover... Slagerij de Halte zitten ook in een heel leuk huisje uit 1918. Ja, dus dat is vroeger Slagerij Burger. In. Ja, dat klopt. Die en... heb ik ook nog gekend. Die heeft nog een tijdje gewerkt bij het oude Hotel Bouwers. Ja, met de, de, de, de twee dochters. Ja. Ja, en... Uh, dat nou, is gewoon de vroeger boven bij ons in de staat. Oké, okay, Trace en... Nou, een... ah, zo intiem ben ik ook niet <laughs> inderdaad <binnennaam te> vergeten. <laughs> ik, ik heb haar ah, ja, was goed gekend. <laughs> Eén van die was getrouwd met een, met een vriend van mij. En, uh, maar dat is dan een, een huisje uh, wat, wat uh, heel uh, authentiek is. Een, een, een, met een, met een uh, trapgevel. Een, ja. een, uh, ze hebben het net helemaal op, opgeknapt. Uh, omdat ik er recht op kijk... Zie ik, zag ik dat het leeuwtje, wat er staat een heel leuk leeuwtje met een, met een Zandvoort schiltje uh, uh, boven. Mm -hmm. Maar die was een beetje aan het verroesten. Ik denk, als hij er straks afwaait, dan kan je echt laten. Dat is hier voor jou? Nee, ja, die gaat krijgt op zijn hoofd. Dus ik heb de slager ingelicht ja. en gezegd: van, uh, uh, en Je moet even zeggen tegen je uh, verhuurder, die. Uh, dat, en ja hoor, ze hebben het helemaal opgeknapt. En, uh, maar zijn dat, uh, waar, waar zou je dan moeten zijn om daar een monument van te maken van zo'n huisje? Ja, ik, ik vermoed bij de gemeente. Ja. Ja, als, als het, uh, ja, je hebt een rijksmonument en je hebt gemeentemonumenten. Dat, dat zijn weet zijn twee verschillende disciplines. Maar ik denk dat uh, ja, niet elke woning of eigenaar van zo'n pand... Uh, Zit er op de springen natuurlijk, want je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om de, de panden in, in een goede staat te houden. Mm -hmm. uh, dat betekent dus dat je niet zo mag gaan boren. Uh, je moet bepaalde verfkleuren gebruiken, noem het maar op. Dus dat is best wel veel ja, ja. waar je aan moet voldoen. Maar om terug te komen op het wapentje als je naar het, uh, het magazijn van het Witte Kruis in de halte staat, waar nu Zenz in zit. Ja. Kijk, er zit ook een leuk wapentje boven. Ja. Dat, ja. dat zijn allemaal van die hele leuke kleine dingetjes. En dat huisje, wat, wat is het kleinste huisje van Zandvoort? Is dat naast uh, Friet Ver? Is het zo klein? Ja, er staat een heel klein huisje. Ik, ik heb het niet opgemeten. Nee? Dus je ziet het ook, ook mijn kennis kan aangevuld worden. Daarvoor heb ik ook een map, ja, je ziet hem hier nu ja, ja, ja. liggen. En iedere keer als ik weer tegenkom, dan, maak ik, dan documenteer ik dat. Okay. Ja. En dan kan ik dat weer meenemen in mijn rondleiding. En wat is het oudste huisje van Zandvoort? Nou, dan denk je toch aan het gasthuisplein. Want uh, het oude man- en vrouw-gasthuis is van 1883. Nou, en als je ziet dat het wapen omstreeks dezelfde tijd ongeveer gebouwd moet zijn. En ik weet ook dat er een, in de gasthuis staat, staat er een pand met een, met een schuur. Mm -hmm. van, van Jan, zeg maar. Uh, in het achterom. Nou, daar tegenover, okay. Je hebt het Gassenstraat en daar heb je, daar rechts heb je, links heb je het pand, wat ik bedoel. En rechts heb je tussen uh, de, de, de, de oude smederheden van het de, de Ja, losman. ja, precies. Nou, dat pand aan de overkant van Jan, dat uh, de, de is gedeeltelijk gebouwd met stenen... uit dezelfde periode als het oude gasthuis, ja. 1883. Dus in die buurt moet je toch wel zoeken. Ja, ja, ja. En het staat niet precies vast, maar het gaat maar vanuit dat het daar zit. Ja, grappig. Dus dat het is, daar begonnen is. Ja, nou, de Zuidbuurt is natuurlijk eigenlijk de oudste buurt van Zandvoort. Hein? Rondom de kerk. Ja? De kerk begon het altijd mee. En dan moet je niet de, de, de, de protestantse kerk, hè? Het ja, ook? het was vroeger ook een katholieke kerk. Ja, is dat zo? Ja, okay. heilige, heilige Gata. Ja, maar dat is in, in, zeg maar in, in, uh, uh, bij de Hoge Weg. Haarlemmerstraat. Niet die kerk, hè? Nee, nee, nee, nee okay. de, de, de protestantse kerk in, in Dorps, het ja, Kerslijn. Ja, ja, Ja, die is na het land protestant geworden. Maar die kerk die is natuurlijk een paar keer vernield geweest. Ja. Want die zag er vroeger heel anders uit dan een heel hoog achterschip. Oh ja. Maar goed, dat moet ik allemaal gaan vertellen met rondleidingen. En er moet er wat overblijven. <laughs> ja, ik kan precies. niet anders gaan vertellen. Dat geef ik allemaal geheime plekken. Begrijp ik. Prijs. Begrijp ik. En, uh, nou ja. Dat, dat, uh, jij, jij bent uh, dan uh, voor de. Voor de. Uh, de, de, de wandeling van Oud-Zandvoort. Ja. En daarnaast doet uh, het Zandvoort Museum ook nog de bunkerwandeling. Ja, dus uh, Gerardo ook... mee. Gerardo Ibersen. Ja, en dat is natuurlijk ook heel erg leuk. ontzettend leuk. Kan je allemaal zien wat voor bunkers er zijn in Zandvoort. En, uh... Ja, en de water lijkt daar nu dan met name in. Ja, ja. En, en, en er de... zijn er heel heel veel. Er zijn er heel veel. Ja, ik ja. heb mezelf ook gelopen. We hebben een tijdje geleden een stukje film opgenomen. Samen met Engels Zotterlo, om, ja het is leuk dat dat bewaard blijft voor later. Zeker. Want het is, toch een, het is wel een donkere periode uit Zandvoort's geschiedenis. Want Zandvoort is natuurlijk grotendeels gesloopt geweest. Ja. En de mensen zijn allemaal geëvacueerd. Althans, een groot gedeelte. Uh, maar ja, dat kun je niet zomaar wegpoetsen. Nee, nee, dat, klopt. Wezen. nee dat klopt. En maar dat, we... is, dat is ook uh, uiteindelijk Zandvoort wat het nu is, hè? Ja, inderdaad. Want anders hadden we misschien nog wel een mooie boulevard gehad. En niet het, uh, het gebeuren wat er nu is. Maar... ja, je ziet ook de verkuff van de klink... Hoe het geweest is. Ja, het is niet, was ook niet mooi, maar ik hoop dat ze nu wel wat knap <laughs> ja. neer gaan zitten, jongens. Dat laten we eerlijk weten. Ja, Bouwers Pallas of uh, Hotelbouwers was al een mooi pand, vond ik. Dat is een apart pand. Ja. En, en de, de, de, de, de, de, wat eronder lag, daar lag een slagerij onder en een bakkerij. Oh, ja. Ik heb er een keer in de zomervakantie school die gewerkt. Oké. Okay. Uh, het, het was groter dan je denkt. Ja. Nou ja, dat is met die rondleiding ook. De ene keer ga je links om en de andere keer ga je rechts om. En dan ja, vertel je ja. er wat uh, verschillende dingen. Wat Hoelang? ik ook gedaan heb bij het Zandvoortsmuseum. Als ik door. Ja, nee, gang. ga je gang. Uh, samen met Marjan Jaukes hebben we de wondenkamer ingericht. En er zijn allerlei saillante voorwerpen uit het verleden van Zandvoort. Okay. Dat vertelt ook over de geschiedenis van Zandvoort. Uh, neem bijvoorbeeld, hoe is het circuit opgebouwd? Dat, het op het puin, dat de baan ligt op het puin van de gesloopte hotels en boulevard ja. een heleboel mensen weten dat niet en er liggen wat scherf liggen ernaast en dat spreekt dan de mensen toch wel aan ja. dat zijn hele leuke dingen ja dat is wel heel bijzonder en uh, ook hoe het circuit tot stand is gekomen natuurlijk door burgemeester van Alphen die uh, dacht van uh, nou laten we die Duitsers daar marcheren ja, dat en dan is, kunnen we dat er later op breken. dat is een leuk verhaal maar dat kan niet geverifieerd worden nee nee dus dat heb je geprobeerd nou, dat, uh, er zijn mensen in mijn kennis ja? medebestuursleden, die, dat, hebben, dat, die dat... hebben ernaar naar gekeken, maar het, het is niet met zekerheid vastgesteld... Ik kijk dat die baan er ligt, mm -hmm. klopt. Ja. Dat dat puin eronder ligt, klopt. Maar dat hij tegen die Duitse gezegd heeft: jongens, daar kun je een paar harde van maken. Nou, dat weten we niet zeker, maar het is een mooi verhaal. <laughs> ja, het een mooi dus het verhaal. doet het wel aardig. Ja, nou, houden we het zo, vind ik. Vind ik ook. Hé, He? hey, en uh, wat, wat, is, wat is jouw vak geweest? Ik heb meerdere vakken bekleed. Zoals? Uh, wat, wat, ik heb onder andere in de automatisering ook nog gezeten. Okay. Maar ik heb ook bij de politie gewerkt. Ik heb van alles gedaan. Ja, ja, ja. En net wat je voor de. Hè, nee, ik heb bij de brandweer ook nog gewerkt. Okay. Ook in de blauwe maandag. Ja, ja, ja. Nou, blauwe maandag <laughs> toch nog wel een jaar of acht geloof ik. Oké. Okay. Maar goed. En uiteindelijk uh, ja. Al nou, dit is, is altijd een probleem. geweest. Ik, ik weet nog dat ik uh, benaderd werd door. Wie was het? Nou, het bestuur zit van het genootschap Zou je niet in het bestuur willen zitten? Nee. Ben ja, joh. Ja. En laat, laat ik, dat, ik zit er nu al 38 jaar. <laughs> echt waar? <hoor. laughs> is, het is dat we, we, we hebben je nog op tv gezien uh, onlangs. Uh, ja, met die op stapel. Het is de herhaling, hè? Want het is alweer twee of drie jaar geleden geweest dat ik boven okay. die flat stond. Ja, ja, ja. Het was wel warm daar. Ja, ja. Zo. Ja, kan me voorstellen, We ja. Het was op het zonnetje en het was puur warm. Ja. Vergeleken met nu... Nou, helemaal leuk. Het zou weer gaan regenen, geloof ik, vandaag. Maar goed, ja. ja, dat... het wordt uh, volgende week beter. Uh, dat hoop ik wel, want ik heb volgende week ook weer een rondleiding. Kijk, uiteindelijk uh, yeah, het komt, allemaal weer, komt het allemaal weer goed. Hè? Ja hoor. Nou, mag ik je hartelijk danken, uh, Arie Nou, ik heb het graag gedaan. Jongen. En uh, nou, hopelijk tot de volgende keer. En heel veel succes met de wandelingen. Ja, dankjewel. En jij ook succes met het uh, presenteren van het uh, leuke programma. We doen verschrikkelijk ons best. <laughs> ja, dat dacht ik ook. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Zijn we er? Ja, we zijn er. Nou, Pim, we zijn er. Dit waren de Ronets. Bij ZFM live hier in uh, Rabbel. En het is altijd gezellig hier. En uh, we hebben twee nieuwe gasten: Jan Lammers en zijn uh, René. Maar ze zitten nog niet bij de microfoon. Oh, ik krijg eerst Carina. Oh, natuurlijk ja. Ja, je hebt gelijk. Is, heb je er al? Carina? Hallo Carina. Ik hoor er niet. Ik hoor Carina. Carina is uh, bij de uh, Amsterdamse Waterleidingduinen met Hans Smit van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. En uh, zij gaat uh, zo meteen uitleggen wat het allemaal inhoudt en betekent. En we zijn nog uh, bezig om haar aan de lijn te krijgen. Ja, hallo? Ja, Carina, daar ben je. Ach, oh, het is Ja, ik, ik hoorde je heel erg in de verte. Oh, ja, dat kan kloppen. ja, ploppen. ik ben natuurlijk ook helemaal in de, in de waterlijnduinen. En, <laughs> en is het mooi daar? Ja, het is prachtig. Het is natuurlijk een supermooie ochtend. En is het nog dus, droog? Uh, het is droog en dan zat ik net... Oh, ik word ondertussen ook gebeld. Maar goed. Um, nee, dat zijn wij, geloof ik. Ja, hè? Dat ja, ja, ja, ja. Dus daar hoef je... Maar, ehm... Uh, uh, ik loop hier zo lekker een beetje zonnetje. en dan zie ik al het water. hier lekker krabbelen en stromen. En ik loop nu eigenlijk op weg naar IVN-gids uh, Hans Smit. Mm -hmm. Dus uh, ik ga er even naartoe. En IVN, is het, en... IVN is het instituut voor natuurbeschermingseducatie, hè? Ja, ja. En uh, met Hans. werk ik best wel vaak. nou, jaren samen. Uh, okay. op de basisschool. Mm -hmm. En als hij iets kan vertellen over de. Over de waterlijn duinen, dan ja, dat, dat kan niet missen. Gewoon. Nou, ik zou maar, zeggen. Maar euh, ik ga eens even naar hem toe. Helemaal Want we goed. We hebben net al uh, een vos gezien. Oh. Uh, oh, zo mooi, jonkie. En die keek ons aan: van wat doen jullie daar aan het water? <laughs> maar um, in ieder geval, ik vroeg aan Hans: Van er is nu zoveel water gevallen. Nu moet het toch wel niet meer droog zijn. Ik ga het even aan het vragen. Heel goed. Ja, Karina, dat, dat, dat klopt op zich wel. Uh, we hadden die regen hard nodig. En je zag ook een hele hoop planten die echt smachten naar regen. Nou, die dorst is wel even gelest. Uh, ik denk dat de natuur nog wel een stokje wil hebben. Maar voorlopig is het, uh, de erge paniek voorbij. Dus we kunnen weer even rustig ademhalen. Ja, want die Polly, ik zie daar ook allemaal uh, omgewaaide bomen. Ze zeiden van ja, er, het was gewoon te droog in de grond. En dan is het natuurlijk nog, ja, die bomen zijn vol in blad. Dus vandaar dat er natuurlijk een heleboel zijn omgevallen. Dat had natuurlijk ook met die droogte te maken. Ja, hoewel te veel water is ook niet goed voor het wortelgestel. Um, de hoofdoorzaak is natuurlijk dat dit een zomerstorm was. Dat alle bomen vol in de zaten. Dan is net een heel groot zeil die enorme klap wind vangt. En je moet niet vergeten, het was uitzonderlijk. We hebben hier, waar wij nu staan, windkracht 11 gehad. Zo. Dus het was ook extreem. Okay. Dus ja, er zijn zoveel bomen omgegaan. Doodzonde. Ik woon in Heemstede vlakbij Groenendaal. De meest mooie, prachtige oude linden en beuken, beuken en eiken. Ja, dat heeft er heel lang nodig om te herstellen. Maar ja, dat is natuur. Ja. Ja, dat hoort er helaas bij. Maar uh, jij bent dus Hans Smit, jij bent uh, ook gids... Bij IVN, namelijk... Ja, ik ken je dan van de rondleiding voor de kinderen. Daar gaan we meestal koorvissen op het strand. Maar uh, de wuidlengduin doen we eigenlijk ook altijd wel aan. En uh, hoe lang werk je eigenlijk al bij het IVN? Ja, werken is het woord niet. Hè. We zijn een vrijwilligersorganisatie. Ja. Uh, nou, tien jaar. Uh, ik ben, toen ik pensioneerde ben ik met, begonnen bij het IVN. Mijn vrouw zat er al veel langer bij. En ze zocht een coördinator voor de kinderwerkgroep en daar, daar ben ik ingestapt. Dus dat heb ik nu tien jaar gedaan en ik heb dit voorjaar het stokje overgedragen. Ik vond het tijd worden voor uh, jeugdiger elan, ja. maar ik ben nog wel lid van de kinderwerkgroep. Ja. En wij lopen dus inderdaad, wij geven excursies in heel Kenmerland: uh, vooral basisscholen, maar ook uh, privépartijen en dergelijke. En dat doen we dus overal. Ik, de de AW-duinen, hebben wel mijn stille voorkeur... omdat je hier van de paden mag. Je mag hier struinen. En dat vinden die kids natuurlijk geweldig. En daarna goed controleren op teken natuurlijk. Maar Goed, dat, uh, ja. dat weten we al onderhand wel. Ja, dat moet je thuis ook doen. Ja, dat moet je thuis ook doen. En nu hoorde ik net een hele speciale tocht... die jij doet, niet hier in de Waadwijkduinen... maar wel uh, bij het Middenduin. Uh, ik vind de woorden al prachtig. Ik had er nog niets over gelezen... maar ik wil eigenlijk nu wel deelnemen een keer... Uh, Kun je er iets over vertellen? Ja, een klein beetje, want we houden dit toch wel uh, een beetje stiekem. Uh, je moet op de activiteitenkalender kijken van het Nationaal Park. En onze collega's van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daar is een hele mooie excursie, maar ze hebben heel veel met dit. Deze heet de Nachtwachter-excursie. En dan gaan we dus met schemer, gaan we middenduin in en we komen in pikdonker uit. En dat is echt een belevingsexcursie dat je gedwongen wordt om andere zintuigen te gebruiken dan het zicht waar we altijd zo erg op leunen. Dus je moet gaan ruiken, voelen, horen. Ja, en de, de omgeving in duister wordend duin is natuurlijk bijzonder. We hebben daar wel eens ook gewoon uilen gehoord. Ja. We hebben een uilenfluitje en er was een keer een die, uil die antwoordde en drie minuten later zat hij vlak bij ons. Zei, nou. Die dacht zo van wie is er in mijn wijk? Je ja, <laughs> had het nog over dat je opgehaald kon worden door speciale mensen of ja. Ja. Ja, ja, de organisatie is zo dat het wordt door twee, man gegeven, twee mensen gegeven. Je wordt bij de parkeerplaats opgehaald door de schemerschim. Nou, ja. Dat, dat luidt luid al iets veerieks in. Ja. En de excursie wordt verder geleid door de nachtwachter. Ja, geweldig. Het heeft niks met Rijksmuseum te maken. Nee, nee. <lacht> nee. nee. <lacht> dit is veel mooier. <lacht> hey, en we staan hier aan de waterkant. En daarachter zie je dat het water inderdaad... Uh, uh, naar beneden stroomt uh, door een soort sluisje, of wat is dat? Ja, dit is een hoogteverschil. Uh, de Amsterdamse Waterlijnduim is echt een bijzonder bedrijf. Uh, ik kan het iedereen aanraden om je daar eens in te verdiepen. Ga eens naar het bezoekerscentrum en vraag er naar. We maak, men maakt hier 180.000 kub per dag. En het is vooral voor Amsterdam en regio Amsterdam. Uh, en er is een kleine uitzondering in deze regio. Heemstede krijgt ook dat water. Ik weet, vraag me niet waarom, dat weet ik niet. Maar het is dus een geweldig mooi gebied. Uh, het is nu, as we speak, bij de Pride ontzettend druk en ongetwijfeld heel gezellig. Ja. Maar je zei net al, we hebben net een fossie lopen. Uh, het is hier heerlijk rustig. Het ruisen van de bladeren en het, het water. Het systeem van water maken is, is gewoon boeiend. Ja, het is wel heel erg knap in elkaar gezet. Want je zei net, het water komt helemaal van de lek... Ja, er ja, is dus waterinfiltratie en dat komt ergens bij de lek vandaan. Er wordt voorgezuiverd, dus daar moet je bedenken dat er geen takjes en bladeren meegaan. Er komt een hele grote buis deze kant op. Het westelijk deel van de AW-duinen is niet toegankelijk. Dat is infiltratiegebied. Daar wordt het ingebracht. dan gaat het door een hele serie water lopen. Dat kun je op de kaart prima zien. En het duurt ongeveer twee maanden. En dat gaat op basis van zwaartekracht gewoon dat het zover is doorgezakt dat het hier, waar wij nu staan... Uh, we staan vlak naast het Noordoostenkanaal en dat komt uit bij de Oranjekom. Dus het duurt twee maanden voordat het door al die bedden is gezakt en daarmee gezuiverd... dat het naar de Oranjekom gaat. Daar wordt het verpompt naar het, de laatste zuiveringsstappen die gedaan worden. Dan wordt het echt de finishing touch dat het echt helder drinkwater is van hoge kwaliteit. En het water nu, zou je daar al een slok van kunnen nemen of is dat dan moet je dat beter maar niet doen. Nou, ik, ik denk niet dat ik het moet aanraden. Maar ik zou er ik zou zelf niet zo bang voor zijn om het te doen. Ja. Oh, en ik zie hier ook een hele bijzondere plant. Je zei net al van... Waarom zou deze nou staan? Die wordt helemaal niet door de herten opgegeten. Want daar is er natuurlijk wel wat mee. Uh, ik vind het een beetje een spookachtige plant. Uh, zeker als die uh, uh, zaden uit gaan komen. Ja, die vruchten. Dan heeft het iets uh, mysterieus. iets ja, Wat je bij een... ...van een kasteel ook wel zou verwachten, zeg maar. Ja, hier zit ik best wel een verhaaltje achter. Dus de doornappel uh, heeft in het Nederlands meerdere namen... ...waaronder dolappel. En dat geeft wel aan dat het, uh, en dat zit er met, met name in de zaden... ...hallucinerende werking kan hebben. Familielid hiervan, die ken ik uit Indonesië... ...waar mijn ouders heel lang gewoond hebben... ...en ik ben er ook geboren. En daar werd uh, de zaden werden vermalen en werden in een huis geblazen zodat je dieper ging slapen dan konden ze inbreken. Dat is het neefje van deze plant. Datura. Maar Dit is wel een bijzondere plant. En het, het, het grappige is, of het opmerkelijke. Die zaden blijven heel lang teamkrachtig. En je ziet ze dus vooral opkomen daar waar aan de weg of aan de paden of zo gewerkt is. verstoorde grond. Want dan komen oude zaden weer boven en die gaan uitlopen. Hij heet dus doornappel. En je ziet dus de appeltjes met stekels eraan. Meestal, je hebt ook soorten die uh, glad zijn. En als ze rijp zijn, dan barsten ze langzaam open... en dan zie je allemaal zwarte zaadjes erin. Het is dus wel een mooie plant op zich. Maar jij vroeg, waarom staat die hier nou? Ja. Want de herten, we hebben nog steeds ontzettend veel herten hier... hoewel daar hard aan gewerkt wordt om het terug te brengen in aantal. Die laten staan wat ze niet lekker vinden... of waarvan ze weten dat het giftig is. Mm -hmm. Dus de doornappel, die is kennelijk voor hun niet te pruimen. Nou, we weten dat die niet helemaal coosje is. En hetzelfde geldt voor Jacobs kruiskruid. Dat is voor vee is dat een pest. En die blijven er ook allemaal vanaf. En die staan hier. Ja. Maar je hebt een je hebt andere mooie plant, zoals de, de zwarte toorts, of de koningskaars. Dat zijn die mooie gele kaarsen van, van 1, 2 meter ja. hoog. Ja. Die vind je hier dus niet, hè? 1 meter voorbij het hek vind je ze wel. Die zijn kennelijk zo lekker, die worden massaal opgegeten. Ja, maar... Het is doodzonde. Dus de grote drijfveer om de stand van de damherten terug te brengen, is de fauna. Ja. De plant... Ja. Nou, dat is een heel nou, duidelijk, ik... duidelijk verhaal, Karine. Het, het duin is ook kaal gegeten op grote delen. Ja, het is, het, ik kan hier eigenlijk een hele dag met Hans nog wel uh, rondlopen. Nou, ik zou het wat zeker het doen. Is, <laughs> hij weet uh, overal wat vanaf. Nee, want ik moet dadelijk alweer naar meneer Davids. Akkoord. Die staat dadelijk op mij te wachten op de krocht. Oké, okay, dus, nou, dus, uh, dan, <laughs> dan, dan horen we jou in tweede uur nog een keer. Ja, nee, het is super interessant en ja, we hebben geluk met het weer. Ik had een paraplu mee, maar, maar het is niet het is nodig. jammer niet nodig. Dus we gaan He lekker wandelen. Helemaal goed. Ja. We, we draaien nog een plaat. En dan, Dank je. Uh, ik, ik, zie, ik hoor jou uh, tweede uur nog. Tot zo. Tot zo. Dank doei je doei. Graag gedaan. The rest of kids are playing up downstairs Sisters staying in her sleep Brothers got a date to keep you hang around Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our Our house It has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Everything ever slows her down, and the mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Someone tells you that you to. In the, the middle, middle of our. Father gets a late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. She's them up with a small kiss She's the one they're going to kiss you not away And everything was true when we would have Such a very good time, such a fine time Such a happy time And I'll remember how we play Simply waste a day away, then we'd say Nothing would come between us <laughs> <laughs> To dreamers. it All the rest is Sunday best Mother's time, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters sighing in sleep Brother's got a date to keep you can't hang around Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our street In house, in our, house. our house in the middle of the street. Nou, dat was in ieder geval uh, duidelijk met, uh, met Ari Koper net. Uh, tegenover mij René uh, Lammers. René, van harte gefeliciteerd, man. Uh -huh. Hallo, dankjewel. <laughs> Jij bent uh, Europees kampioen karten, ja. ja. En hoe, uh, hoe is dat gegaan? Uh, ja, het waren vier races. Verspreid over de vier maanden, als ik het goed heb. Uh, dus ja, er is heel veel, eh, heel veel preparatie in geweest en uiteindelijk is het goed uitgekomen. Dus, dus toen heb je, er, je er drie gewonnen, heb ik begrepen. Uh, dus ik nee, goed? ik heb er één, één race gewonnen van de vier. En naast jou zit je vader?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 Um, het is uh, karten is een breed begrip, maar dit is de OK klasse Dat is mm -hmm. um, hè, voor mensen die dat niet zo volgen en dat zijn er heel veel. Uh, even ter illustratie: je hebt zeg maar het, het entry level uh, karten, zeg maar, hè, het recre recreatiedeel. Dat is soms uh, indoor karten, dat is soms huurkarten en dat soort dingen. Maar um, als je dan buiten gaat karten, heb je een paar kartscholen en dan heb je nog de klasse viertakt, zeg maar de grasmaaier mm -hmm. hè, en dan heb je zeg maar <lacht>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 En die noemen ze OK. okay. He, dus, dus, dus na de senioren uh, gaat men uh, veelal gelijk naar de autosport. Sommigen die kiezen ook nog om de schakelklassen uh, te pakken. Maar als je in die OK vooraan rijdt, dan ga je in die schakelklasse ook goed meedoen. He, dus dus uh, kortom, uh, wij hebben net zeg maar, het examenjaar voor de kartsport uh, zo'n beetje uh, bijna achter de rug. Uh, Maar het andere is, dat zijn de klassen, het andere is het aantal de deelnemers.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 Dat doe je niet zomaar, dat, nee, hè, dat, dat doe je echt zelf. En als je dat soort dingen kan, dan wisten de experts die in die kartwereld zitten wel dat, dat dit eraan zat te komen. Ja. Hé hey René, uh, wat vind je zo leuk aan het karten? Uh, ja, de adrenaline krijg je, je Krijg heel veel adrenaline van. Dat is heel leuk. En de, gewoon het doel, het doel om te winnen, dat is ook uh, een hele topfunctie ervan. En uh, er zitten heel veel doelen achter waar je achteraan wil gaan.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 een vaste vier betaalt. En dan zorgt hij gewoon dat jouw motoren gewoon helemaal verzorgd zijn. Dus het ja. zijn meer lease-constructies. Ja, dat heb je ja. ook in de Formule 1 hoor. Okay. Want denk niet dat Williams bijvoorbeeld een motor uit elkaar haalt. Nee, nee. nee dat nee, roleert nee. gewoon met Mercedes. Ja. Als hij zijn kilometers heeft, nou, dan wordt hij teruggehaald, wordt hij gereviseerd, krijg jij weer een nieuwe. Ja. Nee, dus dat is ook in de kartsport uh, absoluut aan de orde. En wat zijn uh, de toekomstplannen, René? Uh, ja, daar kan ik nog niet te veel over. Het uh, nou, uh, moet nog allemaal een <laughs> beetje geheim blijven. Zandvoet, hè? Er dus niemand meer luisteren. Uh, ja, ja, ja luister <laughs> dan. Uh, ja, we moeten gewoon uh, door de het heen uiteindelijk bij de Formule 1 aankomen natuurlijk. Alleen, uh, daar kan dat is wel niet... jouw doel? Ja, zeker. Dat is uh, waarom ik het doel. Dus en en uh, dus de, de, de volgende stap is dan, uh, zeg maar, Formule Renault Formule 3? Uh, nee, de volgende stap is zeker niet Formule 3. Uh, dat gaat waarschijnlijk rond uh, Formule 4 worden. Oké. Okay. En Formule 4 is echt... Je hebt vier klasses, hè? Ja, ik denk dat... dat om nog heel even aan te sluiten wat ik net zei... Hè, dus in de, in de ene kant van het spectrum heb je dus minis, junioren en senioren oh, karten. Uh -huh. uh, dat zijn de klasses. En dan het niveau moet je wel in Italië zijn. Dat is echt het Harvard van de autosport. Uh -huh. uh, de kartsport. Uh, dan aan de andere kant van het spectrum nogmaals uh, formule 1, 2 en 3. En dan tussenin zit dan formule 4. Okay. En, en die klasse is met name in het leven uh, geroepen... om die, die, die mensen uit de kartsport... Uh, die, die jongens en die meisjes die daar... Uitkomen, die kunnen dan die omschakeling maken in de Formule 4. Ja, ja. En het plan wat wij nu hebben. Dat is om straks, uh, we hebben eerst nog het wereldkampioenschap op 8 oktober. Dat is uh, uh, in Italië ook. Cremona, dezelfde baan waar hij uh, net de EK heeft gewonnen. Um, gek genoeg staat het EK uh, veel hoger aangeschreven dan het wereldkampioenschap. Ja, dat heb ik begrepen. Ja. En, uh, omdat het wereldkampioenschap is maar één weekend. Oké. Okay. Uh, kijk, hij heeft die EK gewonnen en uh, dat waren in totaal, uh, want je kwalificeert, dan heb je vijf kwalificatie heats, dan mm -hmm. heb je de superheat, zeg maar even de halve finale, ja. en dan de finale. Dus in zo'n weekend rijdt hij zeven races. Dus nee. over 28 races is hij nu kampioen geworden. Okay en daar zitten Mercedes junioren bij Red Bull junioren Alpine junioren, Williams enzovoort. He, dus, dus hij wordt nu al in de gaten gehouden? Ja volop, hij staat ja. overal op de lijst en als hij niet ja. ergens op de lijst staat dan letten ze niet op nee. maar uh, nee, dus, dus, dus, uh, dus dat, wereld, dat Europese kampioenschap is echt wel een, een, een score en straks het WK, dat zijn dus maar zeven races en als jij dan net even uh, iets verkeerd hebt qua bandenspanning qua tandwieltje, qua wat dan ook ja. uh, dan dan, uh, en dan dan, dan lig je er al uit. Dus, dus het WK kan je met, met een beetje geluk winnen. Uh, maar deze over vier races. Uh, want hij is een keer dan. Uh, hij is eigenlijk eerste, tweede, derde en vierde is hij geworden. En die laatste, uh, uh, die laatste race vierde, dat was eigenlijk meer omdat je hem gewoon uh, laat lopen en het risico niet neemt. Nee, nee, je nee. focust op het Europee. Hè? Dus ja. die laatste had hij uh, ook sowieso op het podium kunnen komen en wellicht kunnen winnen. Ja. Gaaf hoor. En, en, en, en, ben, je, ja, sorry om dat af te maken. En nog je vraag. Je weet, ik ben de koning van het afdwalen. Maar <laughs> eh, ik vind het ook leuk. Het is een stukje enthousiasme om het uit te leggen. Maar eh, straks als hij dat WK gehad heeft. Want ja. daar ging het even om op 8 oktober. Dan gaan we daarna gaan we de kartsport durven los te laten. Eh, want nu willen we ons, ons focus niet vertroebelen. He, dus straks na die kartsport willen we in december een dag of zes, zeven gaan testen met Formule 4. Dan, dan is het plan om in januari, begin februari, heb je in de Emiraten een kampioenschap. Dat gaat over zes weekenden en dat zijn vijf races, mm -hmm. Formule 4. Heel zwaar kampioenschap, Dan willen we hem gelijk in de diepe gooien. Um, en, uh, en dan daarna als hij terugkomt, dan is het plan om, uh, om flink te gaan testen. En dan, dan uh, het mooiste zou zijn als we dan het Italiaanse Formule 4 kampioenschap kunnen doen. Maar weer omdat dat het zwaarste kampioenschap is. We hebben altijd in de focus gehad, we willen gewoon het moeilijkste kampioenschap doen. En dan bij het beste team zitten en daar zijn we nu druk mee bezig. Goed hoor, heb je er zin in uh, René? Uh, ja, ik zie geen reden waarom ik er geen zin in uh, zou Nou ja, Het hebben. is heel wat anders natuurlijk, of tenminste wat anders, maar het is wel uh, uh, anders dan karten. Ja, ik vind uh, iets nieuws altijd uh, heel leuk om te, aan te beginnen, dus uh, ik vind het uh, niet erg. En is het, is het ook zo, want het heb ik heb begrepen dat uh, als je kart uh, in Nederland, uh, dat je geen uh, regenbanden mag gebruiken? Ja, maar dat is echt uh, het clubracen, ja. Oké, okay, ja, maar dit is dat niet is niet wat jij echt, gedaan? Hè? Nee. nee maar... Nou, dat heeft hij, heeft hij wel gedaan. Okay. Maar, maar dat, is, uh, dat is echt dat entry-level, weet ja. je wel. Dat, dat, uh, ja, volgens mij is dat alleen in de minis. In de junioren is dat niet zo, geloof ik, hè? Uh, dat, geloof ik dat zou ik niet weten. Dat nee, is, uh, ja. Maar, uh, nee, dus, en nu krijg je natuurlijk een andere fase hè, Want is ja. natuurlijk hij is Europe uh, uh, Europees kampioen Allemaal hartstikke leuk en, en, uh, maar, maar hij is ook 15 ja. En hij is gewoon ook een, een kerel natuurlijk Die, die gewoon ook uh, zijn normale leven wil hebben Dus ja. hij vindt het ook heerlijk om nu even terug te zijn En, en, uh, en gewoon zijn eigen dingen te doen ja. Maar ik moet wel Zicht. zeggen Dat meeste deel van de dag zit hij achter de simulator thuis ja, ja. En, uh, Maar dat is ook vanwege gewoon dat kader waar hij nu in zit Hè? Ja. Dus zijn vrienden, dat is hoofdzakelijk gewoon zijn koptelefoon op en dan zit ja. hij in zijn wereld ja. en die jongens die rijden Formule 3 en die rijden uh, Formule 4 uh, en, en, en die winnen daar ook ja. al races, Bijzonder. ja dat, dat zijn zijn vrienden. Ja. En, en dan is het wel een simulator die ook gewoon vergelijkbaar is met wat Max Verstappen of Lando Norris of wie ook maar heeft. He, dus dus uh, hij, hij kan daar wel uh, natuurlijk gewoon, uh, hij kan hem op de zwaarste stand zetten. Ja. Uh, en dan qua pedalen en qua sturen is dat dan net zo zwaar. Dus dat is ook een beetje sportschool voor hem. Ja, ja. En ja, en uh, ja mediatraining weet je wel. Nou dit is onze mediatraining. Ja. He, want, want, want dit vindt hij natuurlijk gewoon een pak gezeik. Van Ja moet dat ja. nou ook, weet je wel, ja. niet dat hij dat zegt hoor. Maar ja, al vijftig jaar. Ja. kun je voorstellen dat je natuurlijk wel andere dingen ja. doet dan hier met een stelletje ja. oude lullen natuurlijk ja, over karten praten. <laughs> eh, maar eh, dat, dat, dat gaat steeds beter en ja. eh, dat is gewoon een onderdeel natuurlijk. Ja, en, er, en, daar hebben we ook wel lol in. Ja. En in welke school zit jij? Uh, ik zit nu op het uh, Haarlemmermeer Lyceum. Oké, okay. oh, ja. en welke lagere school heb je gedaan? Uh, Nicolas school. Oké, okay. ja, ja. Ja, het is om de hoek bij jou hè? Ja, hij is begonnen met uh, tweetalig uh, VWO, okay. maar dat was pittig natuurlijk, hè, want hij moest dat uh, met de helft van de tijd doen als... als uh, en dan Italiaans na. of Engels? Uh, Engels, Engels. Ja, ja. Ja. En, en uh, toen uh, hij heeft twee jaar dat uh, VWO gedaan en uh, dat ging wel, maar dat was echt werken. Dus toen uh, met zijn moeder uh, Mariska uh, die uh, hebben we gewoon besloten, van, nou weet je wat we zijn nu met twee zware opleidingen tegelijk bezig, zowel dat karten als school. Dus dan hebben we één tandje teruggenomen dus hij heeft net HVO 3 uh, tweetalig afgesloten. Dus uh, volgend jaar H4, maar, maar uh, dat, dat, dat gaat hoor. hem goed af. Ja, gelukkig Heel wel. En wel hey, je andere kinderen racen niet, hè? Nou, mijn oudste zoon Rayan die, uh, Mijn kinderen zijn na, na onze scheiding uh, Zijn die een jaar of vijftien uh, uh, Die zijn naar Amerika gegaan, naar Florida okay. uh, Sumea uh, de, de, de lokale uh, ja, uh, Mensen die kennen haar waarschijnlijk nog wel Van, van vroeger Die is inmiddels 28 uh, Rayan uh, die is net uh, 26 geworden Die woont inmiddels uh, in Amsterdam Op de Overtoom al een okay. jaartje of uh, 6, 7 en, uh, Dus die is gewoon in Nederland En die doet zeg maar wel Het, het recreatiedeel van het karten, ja. met de viertaks. maar die was er ook het afgelopen weekend bij, dus, dus ik vind het ook wel uh, heel belangrijk, en het is wel een doel op zich, om te zorgen dat alle successen van René, ja. dat dat ook ten voordeel is van ons allemaal, dus leuk, dat we er allemaal mee kunnen genieten. Maar dat gaat uh, hartstikke leuk, vanuit Orlando is zijn zuster gewoon uh, super trots op hem. Ja. En, uh, nee, dus het gaat lekker, want, want ja, uh, ochtend sta je op met je gezondheid en met je familie, dus dat vind ik wel heel erg belangrijk, ja. maar eigenlijk er ook. Nou, helemaal tof. Dus, uh, en euh, nou ja, we, we, we gaan duimen voor je met z'n allen hier in Zandvoort. Want jij bent eigenlijk de enige Zandvoortse coureur die wij hebben hè, in Zandvoort. Ooit. Um, nou, die in de Formule 1 is gekomen, ja. ja, ja. ja dat, is verder geen, dat is wel opvallend. Want er zijn best veel mensen die Formule 1 hebben gereden. Nou ja. Nou, een ander leuk, leuk ding is, dan, dan het, het relevant ten opzichte van hoe wij hier zitten, dat, dat uh, uh, ik ben ook de enige Nederlandse uh, autocoureur ooit die Europees kampioen is geworden in de Formule 3. Oh ja? Uh, dus, dus, dus je moet jezelf uh, realistische doelen stellen. Uh, en en uh, wij zien geen enkele reden waarom we niet op die Formule 1 kunnen focussen. Ja, hè? Want al die, al die mensen die meedoen in de, Formule 3 nu, in de Formule 1 nu, die hebben vaak minder gepresteerd dan wat hij al heeft gedaan met het karten. Hè? Dus, dus dat is echt wel gelegitimeerd. Maar, maar om als eerste tussenstation die focus te hebben om te kijken dat een dat Europees Formule 3 kampioen zou kunnen worden, dat zou fantastisch zijn, ja. want dan zijn er, een, dan zijn er twee, twee lammers. Ja, dat is hartstikke ja. leuk. Hartstikke en leuk. nou, ik wens jullie heel veel succes. Kom je nog een keer terug als je Formule 1 rijdt? Uh, ja, dat <laughs> dan wel. Ah, Afgesproken, hè? Ja. <laughs> okay, ja doel, het doel is om eind 2028 klaar te zijn zeg maar, met dat hele traject ja. en dat hij dan klaar is voor de Formule 1. Uh, want kijk, je kunt niet onderaan de Mount Everest wandelen en zeggen van tjonge, ik ga een keer naar boven. Nee. Dat moet je gewoon als een concreet ja. doel stellen. Hè, want, want zonder goal heb je ook geen missie. Nee, nee ik begrijp hem. Nou jongens, hartstikke bedankt voor het langskomen. Ja. Je, ik vond het uh, beren interessant. Een, uh, uh, nou, we zijn, er, uh, we zijn voor, uh, klaar voor het nieuws denk ik hè? Ja. ja.